In Athene wordt vandaag naar verwachting... de nieuwe Griekse regering van premier Samaras bekendgemaakt. Het zou bijna een akkoord zijn over een coalitie... van de conservatieve nieuwe democratie... en twee socialistische partijen, PASOK en Democratisch Links. Het is nog onduidelijk wie ministers worden in het nieuwe kabinet. Alleen de minister van Financiën is bekendgemaakt. Dat wordt Vasilis Rapanos, die nu directeur van de Nationale Bank is. Roemenië heeft interesse in overtollige Nederlandse F-16's. Het land denkt erover 15 toestellen over te nemen... Het ministerie van Defensie wil er vanaf, omdat het een miljard euro moet bezuinigen. Ook andere landen, waaronder Amerika, hebben tweedehands F-16's in de aanbieding. Roemenië kijkt nog waar de toestellen het voordeligst zijn. De luchtmacht heeft ook acht gebruikte Cougar-helikopters in de aanbieding. Chili heeft daar interesse in. Minister Hillen doet vandaag in de Tweede Kamer een nieuwe poging... om 80 overtollige Leopard-tanks aan Indonesië te verkopen... De Kamermeerderheid is tot nu toe tegen de verkoop. Vijf partijen vinden dat de tanks niet verkocht moeten worden... aan een land dat de mensenrechten schendt. De Britse prins William wordt vandaag 30 en krijgt daarom de beschikking over de miljoenen... die hem zijn nagelaten door zijn moeder, prinses Diana. Bij haar dood in 1997 liet Diana zo'n 13 miljoen pond na aan haar zonen. Dat bedrag zou inmiddels zijn gegroeid tot boven de 20 miljoen pond... zo'n 25 miljoen euro. In het testament van Diana staat dat haar zoons William en Harry elk een gelijk deel krijgen op hun dertigste. Een woordvoerder van het Koninklijk Huis wil niet ingaan op de financiën van de prins. En dus is niet duidelijk wat hij met het geld gaat doen. In de Britse media zijn er speculaties dat hij met zijn vrouw Catherine een eigen huis zal kopen. Het echtpaar woont nu nog op het paleiscomplex van Prins Charles in Londen. De wc's langs de Nederlandse snelwegen zijn nog steeds vies. Dat meldt de ANWB. Het sanitair is wel iets schoner dan twee jaar geleden... maar volgens de bond moet het schoner. De ANWB roept tankstations en wegrestaurants daarom op... om wc's beter schoon te houden. Europese zusterorganisaties hielden ook steekproeven. Daaruit blijkt dat het Nederlandse snelwegsanitair in de middenmoot zit. De schoonste wc ligt aan de A2 bij de Wörthersee in Oostenrijk. De smerigste snelwegwc is in Servië. Het weer nog wolkenvelden en zonnige periode. 22 tot 25 graden wordt het vandaag. Vanmiddag vanuit het zuiden meer bewolking. En vanavond veel regen met kans op zware windstoten en onweer. ANB ah, verkeersinformatie. Al met al is de ochtendspits minder druk verlopen dan gebruikelijk. De meeste files staan nu nog in de regio Utrecht. Alles bij elkaar zo'n 90 kilometer. De A15 vanuit Europort, daar stond even een vrachtwagen stil... nabij Knopend Er staat nog 8 kilometer file vanaf Hoogvliet. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. En de langste file staat op de A28, Zwolle richting Utrecht... tussen Nijkerk en Leusden Zuid, 9 kilometer.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Vietnamezen blijken een steeds grotere rol te spelen in de henneptilt. Ook in Nederland zijn ze steeds vaker zichtbaar. Blijkt allemaal uit onderzoek, hoort u zo meer over. Eerst naar Blekend Nieuws. In een uurtje de tanden bleken. Witte blinkende tanden krijgen in een tandenbleekkliniek. Dat kan niet meer vanaf dit najaar. Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit gaat het tandenbleken aan banden leggen. Benno Brugging van de NVWA. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er veranderen? Uh, vanaf uh, 1 november uh, is het niet meer mogelijk om zelf je tanden te bleken... met middelen waar meer waterstofperoxide in zit dan 0,1 uh, Tot 6 bestaan er tandbleekmiddelen die gebruikt mogen worden... maar dat mag dan alleen door tandartsen of mondhygiënisten... die uh, in een tandartspraktijk werken. Hm. Uh, nu heeft het over de waterstofperoxide. Ja. Daar zit het gevaar in? Daar zit gevaar in en dan met name de risico's die er zijn voor het tandvlees. Wat gebeurt er met het tandvlees door te veel gebruik van waterperoxide? Uh, je kunt daar irritaties aan oplopen, ontstekingen en uh, je kunt uh, er gevoelige tanden van krijgen. En wordt het regelmatig veel meer gebruikt dan die 0,1%? Ik heb begrepen van wel. Uh, wij gaan uit van de grens van 6%, maar ik begrijp dat er ook wel uh, hogere percentages waterstofperoxide gebruikt worden. De brugging. We praten er zo even over door. Eerst even naar een bleekkliniek. Daar was onze verslaggever Martijn van der Wiel om te kijken wat ze vinden van de maatregel. De Hollywoodsmaal, echt wat je op tv ziet, echt dat superwit... dat kun je niet bereiken door middel van een bleekband. Ik heb hier een kleurenstaal voor me. Nou, zie je waarschijnlijk al wel dat wit wil zeggen gewoon natuurlijk wit. Ja, zo spierwit is het niet. Je kunt bleek eigenlijk zien als een soort van ja, stomerij van je tandglazuur. Alle koffieaanslag, thee... Roken, rode wijn, noem het allemaal maar op. Dat gaat allemaal uit je glazuur. Dubbele espressos. Exact. Dat zijn fineste, Ja, verschrikkelijk, ja. En dan gaan we nu aan de slag. Dit is de klem die, zeg maar, in de mond komt. Dat is niet fijn, hè? Uh-oh. Even dicht buiten. Ja, wie het mooi wil zijn... Uh, ja, Ja, soort van. En, en dan de peroxide, waterstofperoxide. Ja, die ga ik uh, nu pakken. Hoeveel procent? De, Want daar draait het allemaal om in, in dit poeder. verhaal. Ja. Op dit moment ja. werken we met tussen de 20 tot 34 procent. Jesse Bartels, directeur van uh, Perfect Smile. Zes klinieken zijn dat, die wel door mogen gaan dus. Ja. Alleen met andere spullen. Wat is het gevolg daarvan? Dat u niet meer uh, hogere percentages waterstofperoxide mag gebruiken? Ja, ik denk wel dat uiteindelijk de tanden minder wit worden. En wat er natuurlijk aan de andere kant... Binnen een kant... uur een perfecte smile, dat lukt niet meer. Nou, perfect, dat was sowieso al moeilijk. Dat is de naam van uw kliniek. Nee, ja, ik denk dat het uh, iets langer gaat duren, inderdaad. En het jammer is dat natuurlijk aan de andere kant... er zal een soort van circuit ontstaan, denk ik, van niet... Ja, geregistreerde bedrijven die dan, en praktijkjes die dan wel die behandeling met die peroxide nog aan gaan bieden. Ik bedoel, als iemand dat uh, meeneemt in zijn koffertje uit uh, Europa, is het enige gebied waar die regel geldt. Ong ik ben bang dat bijvoorbeeld uh, schoonheidsspecialisten of mensen die dus helemaal niet zo'n grote kliniek hebben. Mm -hmm. nog wel die oude spullen gaan gebruiken die straks verboden zijn? Nou, dat denk ik wel, ja. Ik ga nu de, het leekje al zit op je tand. Ik ga nu de lamp plaatsen, de plasmalamp. En die gaat dan de bleekgel activeren en dat versnelt het bleekproces. Wat doet het spul nou eigenlijk precies? Gaat het het glazuur veranderen? Of gaat... ja, het, het hecht zich zeg maar, aan de verkleuring, om het simpel te zeggen, diep in het glazuur genesteld. En dat wordt eruit gehaald. Daardoor is het glazuur dan toch minder hard daarna? Tot 24 uur na de behandeling is het iets poreus. Maar dat herstel remineraliseert zich binnen ongeveer 48 uur. Je kent wel alle dure termen, hè? Ja, nee, ja, goed, je moet wel weten waar je het over hebt, natuurlijk. Maar het staat gelijk op. Het effect op het tandglazuur is bewezen dat het gelijk staat aan het drinken van een blikje cola. Maar het is wel grappig, want je hoort natuurlijk nu over tandenbleken, allerlei uh, verhalen. Maar over energy drankjes, uh, dat is vele malen slechter voor je tandglazuur. Want dat springt er bijna af waar je bij staat. Ontkent u nou dat er een gezondheidsrisico aan zit... en die hoge ja. percentages is peroxide? Met je die behandeling van goed uitvoert, is er in principe niks aan de hand. Ja, de voedsel- en waarautoriteit zegt van wel, dat is gewoon gevaarlijk. Dan moeten ze maar eens met onderzoeken komen waar dat uit zou blijken. Die zijn er helemaal niet. Los daarvan in uh, de VS en andere werelddelen waar die regel niet geldt... dan is dat ook helemaal niet aan de orde. Red het nog? Je wilde witte tanden, dus uh -huh. Uh -huh. Uh, daar moet je wel doorstaan. Uh -huh. Nou, um, u hoort er net, uh, meneer Brugink van ja. de Nederlandse Warenwoeds- en Autoriteit. Het is te vergelijken met uh, drinken van cola. Tanden worden er misschien wel iets poreus van, maar dat remineraliseert. Gaat u cola ook verbieden? Nee, natuurlijk niet. Kijk, wij verzinnen deze maatregel niet om de mensen te pesten. Wij uh, hebben dit gedaan omdat er risico's zitten aan het gebruik van waterstofperoxide als tandbleekmiddel. Nou, 0,1% als grens, dat is natuurlijk heel erg weinig. Dat zal ook uh, uh, dat heeft een beperkte werking, zullen maar zeggen. Um, maar wij wij denken dat als je met die hoge percentages weet, dat je gewoon grote risico's loopt. En daarom hebben we gezegd van het is niet, het wordt niet verboden, er wordt alleen gezegd van laat het nu doen door mensen die daarvoor gekwalificeerd zijn, zoals tandartsen. Hm. Uh, aan, aan de andere kant, drijft u dan mensen, want de is misschien wel duurder, of misschien is die drempel daar te hoog, drijft u niet naar het buitenland? Mensen het op vakantie laten doen in de Verenigde Staten of ja, ik ergens denk, dichterbij? Ik denk toch dat de Nederlandse consument slimmer is dan dat, dat hij toch kijkt van wat zijn de risico's. En als hem wordt geadviseerd dat de risico's uh, groter zijn dan je zomaar zou denken, dan zal hij nog wel een keer nadenken voordat hij dat doet. Hm. We hoorden het uh, de eigenaar van die kliniek ook zeggen. Er is eigenlijk geen onderzoek dat dit bewijst. Heeft u dat onderzoek wel, want de, de eigenaar vraagt, ook om, om met onderzoek te komen? Ja, het, er is het, geen volledig uh, uitputtend onderzoek, maar er is onderzoek waaruit blijkt dat er risico's zijn. En als er maar risico's wacht even, zijn... er is geen uitputtend volledig onderzoek. Dus het, het onderzoek is zo incompleet wat het tot nu toe is. Er is onderzoek waaruit blijkt dat er risico's zijn. En om te voorkomen dat je onherstelbare schade aanricht, hebben wij gezegd van uh, niet doen. Maar denkt u dan wel aan op nader onderzoek? Dat u daar misschien nog met een gefundeerdere mening kunt komen? Nou, wij niet, nee. U niet? Nee, wij hebben gewoon de, de, de, de, de maatregelen genomen... op grond van de gegevens die wij hebben. En met wij maar die hebben we... zijn niet compleet dus? Dat denk ik niet, nee. Als er meer nodig is, dan is het niet compleet. Maar waar het om gaat, is dat je het risico gewoon niet moet lopen. Ja. Je hebt ook zoiets als het voorzorgprincipe. En hier moet je dus gewoon geen risico's nemen... en het laten doen door de mensen die daarvoor gekwalificeerd zijn... Die weten hoe je met een, uh, een, uh, zo'n lepel om moet gaan, dus een, die, die je daarvoor moet gebruiken. En die ervoor zorgen dat je, je tandvlees niet wordt blootgesteld aan waterstofperoxide. Goed. Meneer Brugink van de NVWA. Hartelijk dank voor uw commentaar en okay. uw uitleg. Goedemorgen. Kabinet en Tweede Kamer koersen vandaag op een harde botsing aan... met als inzet de verkoop van 80 overtollige tanks aan Indonesië. Dat ligt nogal gevoelig. Er is 200 miljoen euro mee gemoeid. Volgens de Kamer is het daar niet pluis. Maar minister Hillef en Roosentaal proberen de Kamer vandaag opnieuw te overtuigen. Verslaggever Wilco Boon. Het lijkt een kansloze missie te worden voor minister Hillef van Defensie.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 Maar zijn collega Rosenthal van Buitenlandse Zaken is nog niet zover. De ministers moeten het eerst samen eens zien te worden. Greenpeace had plannen om vanochtend te demonstreren bij Shell in Den Haag... vanwege het boren dat Shell gaat doen eh, bij Alaska. Maar voor de actie Goed en Wel was begonnen... zaten de actievoerders al in de politiebus. Onze verslaggever was daarbij. Eerste verkeersinformatie nu bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De zijn aan het uh, oplossen, Marcel. Maar niet op de plekken waar de ongelukken zijn gebeurd. Natuurlijk Op de A4 van Delft naar Den Haag daar staat voorknopend Prins Klausplein 2 kilometer stil. De hoofdrijbaan is dicht. U wordt er langs geleid via de parallelbaan. Op de A28 staat de langste file. Naar Utrecht bij Amersfoort 6 kilometer. En de A73, ja, er waren vanmorgen al problemen naar het noorden. Nou, die zijn uh, voorbij. Maar naar het zuiden is nu een ongeluk gebeurd. Tussen Malden en Haps staat 3 kilometer stil. De rinkerijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. En Marcel Oosten. Vijftien minuten over negen is het. Vietnamese spelen een steeds grotere rol in de henneptilt. Onderzoeksbureau Beken onderzocht de rol van Vietnamezen na alarmerende berichten uit Duitsland, Groot-Brittannië en ook Tsjechië. En we hebben contact met een van de onderzoeksters, Yvette Schoenmakers. Mevrouw Schoenmakers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de rol van Vietnamezen in de, de Nederlandse henneptilt? Nou, gelukkig niet vergelijkbaar met wat we in het buitenland zien. Uh, Wij hebben inderdaad gekeken naar uh, in Nederland omland van de hennepkwekerijen... en gekeken hoe vaak we daar Vietnamese verdachten in, in uh, terugzien. En dat is geen vergelijkbaar aandeel met zoals we dat in het buitenland zien. Het blijkt uh, qua omvang uh, heel beperkt. En wat ziet u in het buitenland dan? Uh, in het buitenland uh, wordt sinds de jaren 2009 een, een scherpe toename gesignaleerd... van Vietnamese verdachten in de hennepteelt. Uh, met name in Engeland uh, wordt gesteld dat ongeveer driekwart van de hennepteelt. In handen lijkt te zijn of de Vietnamese betrokkenheid wordt gesignaleerd. Um, in Duitsland ziet men ook plotseling een toename van Vietnamese, de professionele en de Tilt in Tsjechië is dat ook het geval de laatste jaren. Maar dan gaat het om hele grote aandelen. Ja. En, en weet u mevrouw Schoenmakers waar die Vietnamese betrokkenheid vandaan komt? Uh, dat is een hele goede vraag. Um, je kunt het beste uitleggen dat er wordt gekeken door de Vietnamese naar gelegenheid structuren gelegenheid om criminaliteit te plegen. En de Tilt is uh, erg lucratief en heeft lage risico's. De Vietnamese groeperingen in het buitenland die nu in hennepteelt gezien worden... worden al langer gesignaleerd in andere vormen van criminaliteit... en lijken een switch te hebben gemaakt naar hennepteelt, om die redenen. In Nederland lijkt dat niet het geval. In de gevallen die wij hebben gezien, waar Vietnamese verdachten bij betrokken waren... dat zijn eigenlijk nieuwkomers voor ons in de criminaliteit. En wat valt op aan die Vietnamese hennepverdachten? Want wij begrijpen dat het vaak om vrouwen gaat. Um, dat was inderdaad wel een opvallend bericht dat we zagen dat uh, relatief veel Vietnamese vrouwen um, in deze hennepteelt betrokken zijn. Van de verdachte die we hebben bekeken was er een, een groot uh, aandeel als vrouw. Mm. Dat is opvallend, want dat zien we dat in andere vormen van criminaliteit zien we dat minder. Heeft u enig idee hoe dat komt? Mm. Nou, dat is heel erg moeilijk te zeggen. Dat weten we niet. Het zou te maken kunnen hebben met het weinig gewelddadige karakter van de criminaliteit. Het kan ook met culturele achtergronden te maken hebben. Uh, maar dat weten we niet precies. Mm. U zegt dus dus een relatief nieuwe groep op de hennepteeltmarkt. Zorgt dat ook voor onrust? Dat was inderdaad een vraag die wij onszelf ook stelden. Is er wel ruimte voor, voor deze Vietnamese persoon op de ontheilende markt? Um, we hebben weinig gevallen gezien van, van geweld, eigenlijk nagenoeg niet. Um, hoogstens wat aanwijzingen dat um, het Vietnamese verdachten zich beschermen uit angst om geript te worden. Maar er is van geweldincidenten geen sprake. Dus uh, ja, er lijkt wel ruimte te zijn voor, uh, voor het Vietnamese verdachten om zich te ontwikkelen. Ja. Um... Nou zegt u, in, in bijvoorbeeld in Engeland is het heel snel gegaan. Zo'n driekwart van de verdachte in de henneptilt is Vietnamees. Ziet u zo'n ontwikkeling ook in Nederland uiteindelijk? Het is heel erg moeilijk te stellen. En er zijn wel een aantal verschillen te zien tussen het buitenland en Nederland. In Nederland is de henneptilt eigenlijk traditioneel in handen van, van uh, Nederlandse groeperingen mm -hmm. en andere groeperingen. Um, we zien ook andere verschillen met het buitenland. Bijvoorbeeld in Engeland wordt veel melding gemaakt uh, dat verdachten illegale status hebben. Er uh, zou sprake zijn van mensenhandel, van uitbuiting van personen die werkzaam zijn in de kwekerijen. Ook dat zien we in Nederland niet. Dus ja. de, de situaties zijn heel erg moeilijk te vergelijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat als we bijvoorbeeld in Engeland meer op deze groepen gaan rechercheren... ...dat dat uh, zich verplaatst, die, die misdaad naar Nederland verplaatsing, bijvoorbeeld? Ja, nou, dat, of dat naar Nederland zou zijn, dat, uh, dat zou ik niet durven zeggen. Um, de Nederlandse politie heeft dit onderzoek laten uitvoeren omdat ze dit signaleert in het buitenland, dus, dus houdt dit nu ook nou in de gaten. Maar het is wel een, uh, een, een feit dat, uh, dat uh, dergelijke criminele groeperingen kijken naar gelegenheidsstructuren, naar mogelijkheden om criminaliteit te plegen, naar, naar waar de risico's lager zijn en, uh, en uh, de mogelijkheden om zich te ontwikkelen gunstig zijn. Um, dus eh, als een land aandacht gaat besteden in opsporing aan, aan uh, Hennep en of dat nou Vietnamese verdachten zijn, of, van andere ja dan kan een verplaatsing... Op dus zeker optreden. Oké, ik zal opletten. Dus Yvette, vette dank. Hartelijk dank, ja. Langs de takken van de boom Blust de wind zien slavenliet Over alles wat verbijgen Over wat er kom giet Ik sta na te lusten de weemoed, de spiet. Want wat best is, dat is west. En wat er komt, dat biedt niet. Alles kan ja, alles kan ja, alles kan. Of het ook gebeurde, giet dat, lichter. er aan. Waken, maar hij niet aan leggen en mikken, en dan schiet hij ja nooit raak. Tuurlijk kun je ernaast zitten, en is je een dag even niet, maar wat best is, dat is best, en wat er komt daar.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 Daniel Loeus hoorde u met alles kan, ja. Nou, nee. Niet alles. Nee, Greenpeace heeft vanochtend actie gevoerd bij het hoofdkantoor van Shell. Althans, ze hebben het geprobeerd. Greenpeace verzet zich tegen olieboeringen in het uh, Noordpoolgebied. De actie duurde wat korter dan bedoeld was, zag verslaggever Roel Pauw. Met gebruikmaking van een ladder van een loodgieter... die in allerijl is uh, opgetrommeld... Uh, worden de twee laatste actievoerders van de luifel van het hoofdgebouw... van Shell in Den Haag naar beneden gehaald... Wat rest is een spandoek en een muur van ijs... die lang niet zo groot is geworden als was bedoeld. Het is nog niet eens 7 uur en de hele actie van Greenpeace is alweer ten einde. Toch kun je zeggen dat de gedachte achter deze actie wel duidelijk is geworden. Want, nou ja, symboliek te over. Dat ijs, dat stelt de Noordpool voor. En uh, de olie die in uitsparingen in die ijsblokken is gegoten... en die nu langzaam maar zeker over de stoep begint te lekken. Dat is de vervuiling waar Greenpeace bang voor is als Shell in dit gebied gaat boren. Rolf Schipper, u bent de campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace. Bent u hier niet aan het verkeerde adres bij Shell? Moet u niet bij de Amerikaanse overheid zijn? Want die heeft Shell een licentie gegeven om in dat Noordpoolgebied te gaan boren. Toch heb je als oliebedrijf ook de keuze om te kiezen voor of...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 Intussen zijn er mensen van een of andere calamiteitendienst bezig om te kijken hoe ze de olie die over de stoep heen is gelekt uh, weer moeten opruimen. Greenpeace had twee ton ijs besteld. Een fractie daarvan staat nu op de stoep van Shell. Het merendeel zit nog in de verhuiswagen, omdat de actie voortijdig afgebroken moest worden. En dat zag onze verslaggever Roel Pauw bij Shell in Den Haag. In Rio de Janeiro zijn delegaties van meer dan 190 landen bij elkaar om te praten over duurzaamheid. Op de VN-top Rio plus 20. Maar de kans op succes lijkt erg klein. Op een andere plek in de stad wordt een alternatieve top gehouden. En daar noemen ze de bijeenkomst Rio min 20. Correspondent Mayon van Rooyen loopt er rond met d 66 Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandi. Cupola dos povos. Juist, de top van de wolken En dit is dan de parallelle duurzaamheidstop, hè? Ja, we gaan nu door een boog. Een uh, heel groot gebied. Ik uh, ben ook heel benieuwd, ik ben hier nog niet geweest. Je hoort hier echt alle talen voorbij komen. De hele wereld is hier verenigd. Erben ben Jan Gebran die wel anders dan de echte top die aan de andere kant van Rio plaatsvindt. Hè? Ja, dramatisch. De wereld wil geen besluiten nemen om de economie te vergroenen. En dat is heel erg nodig, want als we doorgaan op de weg die we hebben ingeslagen... dan hebben we aan één planeet gewoon niet genoeg. Hoe bedoel jij aan één planeet niet genoeg? Wij zijn zoveel aan het consumeren dat we nu al anderhalve planeet nodig hebben. Kijk, hier komt een ja. Indiaan voorbij. Hoi, senor. Oh, oh. Jan Gebran, waar bent u vandaan? Siegel. Ja, Siegel. Deze chief met de ene helft van zijn gezicht rood en de andere helft van zijn gezicht zwart geschilderd. De Indianen die gaan hier nu protesteren vanmiddag om drie uur. Deze Indiaanse vrouw is echt woedend op de Braziliaanse regering. Ze zegt, ga maar een beetje akkoorden maken daar in dat verre centrum, terwijl hier... In Brazilië zelf, in de Amazone, vindt de grootste vernietiging plaats van de natuur. En niet alleen van de natuur, maar ook van ons indiaanse volken. Oké, drie uur, drie uur, demonstratie. Brazilianen zitten deze conferentie voor en ze zullen heel blij zijn met het resultaat. Want wat ze niet wilden is beknot worden in hun eigen mogelijkheden om te ontwikkelen. En dat is gewoon ten koste van natuur en milieu. Dat is ontbossen, dat is uh, fossiele brandstoffen gebruiken. Dat is niet... Die man zegt Rio Plus 20 is een manipulatie, het is verlakkerij. Er gebeurt hier helemaal niks om de wereld te redden, zegt die meneer. En hij heeft een grote cape van gerecycled plastic aan. En natuurlijk weer de politie, dat kan nooit ontbreken in Rio de Janeiro. We staan hierbij, het vliegveld ook. Hier komen nu op dit moment alle staatshoofden binnenvliegen. Nou, hier komt denk ik ook nog een president uit de lucht vallen. Maar die hebben eigenlijk niks meer te doen, hè? want het, het slotdocument ligt er al. De verklaring is klaar. Ze gaan allemaal mooie verhalen vertellen. Waarschijnlijk ook over duurzaamheid. Maar dan gaat het wel bovenop een hele zwakke verklaring over hoe we dat allemaal gaan doen. De top is eigenlijk mislukt. Ja, wat mij betreft is de top echt mislukt. Je moet in het document echt zoeken naar kruimeltjes. Het zijn vooral heel veel beloftes over de toekomst. Maar iedereen weet dat als je bij de Verenigde Naties zegt dat we iets gaan doen, dat het niet gaat gebeuren. Er zijn totaal geen concrete afspraken gemaakt. Wat is dit nou weer? Een gigantische motor met een doodshoofd erop van een geit. Wat is dat? Ik ben ambientalist, ik. ben groen, zegt hij. Het is, dit is niet zomaar een motor. Dit een soort super Hells Angel motor. En daarachter zit nog een hele kar met een beer erop. Een uh, beer natuurlijk. En taal, m'n mo, explica. Esther. Dit symboliseert een bom van Hij zegt dat is, uh, dat is een atoombom dat symboliseert aan de ah. ik ga vooruit. Nou, Ik heb nog steeds niet door waar dit nou op rijdt. <totstuk> Marjan van Rooijen vanuit Rio de Janeiro. Daar is dus de VN duurzaamheidstop Rio 20... maar ook die alternatieve bijeenkomst Rio -min 20. Radio 1, het NOS-journaal.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 En daarom hebben we gezegd, van het, is niet, het wordt niet verboden. Er wordt alleen gezegd, van laat het nu doen door mensen die daarvoor gekwalificeerd zijn, zoals tandartsen. Gespecialiseerde klinieken gebruiken nu middelen met 15, 25 of zelfs 35 procent waterstofperoxide, waarmee snel resultaat te boeken is. Na 1 november zullen ook zij terug moeten naar maximaal 6 procent, mits het tandartsen in dienst hebben. De koepelorganisatie van Nederlandse tandartsen is blij met de nieuwe normen.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 Officieel is nu alleen nog bekend wie de minister van Financiën is. Dat is Vasilis Rapanos, de bestuursvoorzitter van de grootste staatsbank in Griekenland. De Nationale Bank. Maar we verwachten wel dat ook de andere leden van de Griekse regering vandaag bekend gaan worden. En voor het eerst heeft Griekenland daarmee een coalitie -regering van drie partijen. Hoe laat de nieuwe regering in Griekenland bekend wordt gemaakt, dat is nog niet duidelijk.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 Wij dringen er bij de beheerders van tankstations en wegrestaurants op aan om meer aandacht te besteden aan het sanitair. Het Sanitairland Snelwegen wordt intensief gebruikt. De gebruiker moet, uh, moet het toilet goed, goed schoon achterlaten. Maar er is ook een verantwoordelijkheid voor de beheerder. De ANWB. Uit Europese steekproeven blijkt dat het Nederlandse Snelweg Sanitair in de Middenmoot zit. De schoonste Europese wc ligt aan de A2 bij de Wörterzee in Oostenrijk. En uh, het smerigste toilet is te vinden in Servië. En zojuist heeft het CBS de nieuwe werkloosheidscijfers bekendgemaakt. Peter van der Meerschout op de economieredactie, die heeft die cijfers voor zich. Peter, zijn er werklozen bijgekomen? Het aantal is eigenlijk onveranderd gebleven ten opzichte van april. Het aantal staat op 489.000 mensen zonder baan. Dus geen stijging daarvan. Het percentage is daarmee dus ook gelijk gebleven. 6,2 van de beroepsbevolking heeft geen werk. Er was even de verwachting dat het aantal werklozen zou doorstijgen tot boven het half miljoen. Dat is dus niet gebeurd. Het aantal WW-uitkeringen is ook gelijk gebleven op 291.000. Er zijn wel meer vrouwen gebruik gemaakt van een WW-uitkering en 55.000.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 En krachtig tot hard, mogelijk stormachtig aan zee. Morgen houdt de krachtige zuidwester aan. Verder wisselen bewolkt en kans op een bui. Het wordt een graad of 19. ANEB ah, Verkeersinformatie. De files van de ochtendspit zijn nu snel aan het oplossen. Op de A4 van Delft naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voorknopend Ippenburg staat 3 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht. Die wordt er langs geleid via de parallelbaan. En de langste file staat nog op de A28, Zwolle richting Utrecht... tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort, zes kilometer. Goedemorgen, nog tot tien uur is dit het NOS Radio 1 Journaal. De Nederlandse bank heeft niet alle informatie rond ABN AMRO... en de overnamestrijd gemeld aan de parlementaire enquêtecommissie De Wit. Een tweetal rapporten ontving de commissie pas... na de eindpresentatie van het rapport. De parlementaire enquêtecommissie werd op het bestaan van die rapporten gewezen door de Volkskrant. We hebben nu contact met de vicevoorzitter van de commissie, Helman de Peres. Mevrouw de Peres, goedemorgen. En goedemorgen. U heeft die twee rapporten niet gekregen. Wat is daar de reden van geweest? Bent u daarachter gekomen? Uiteindelijk dacht de Nederlandse bank dat het niet voor ons van belang zou zijn, omdat het een stuk historiebeschrijving was. Maar daarover hadden ze natuurlijk moeten overleggen, want wij vorderen, dat is eisen, hè? dat is het zwaarste middel dat je hebt in het parlement, als het Nederlands parlement. En dan moet je zoiets gewoon meteen besturen. Of je moet zeggen, dames en heren van de commissie, er is nog iets bijzonders, er ligt een bijzonder stuk, iets zou. Andersoortig, maar ze hadden het moeten melden. Van is trouwens dat we er via een krant moesten achterkomen. Ja, en die krant heeft, is er achter gekomen door uh, een wop verzoek te doen met Openbaarheid van Bestuur. Dus die hebben er ook moeite voor moeten doen. En het zijn belangrijke rapporten, lijkt mij, omdat het gaat over uh, de tijd. waarin die overnamestrijd rond ABN Amro uh, ontstond. En daar uiteindelijk ook kritiek op kwam. omdat de Nederlandse Bank deze overname had moeten tegenhouden, is algemeen de conclusie. Vind, vindt u dan niet dat um, de Nederlandse Bank daar openheid van zaken had moeten geven? Vindt u dan ook niet dat daar nu alsnog uh, misschien wel een berisping op zijn plaats zou zijn? Wij zeggen dat is een stuk minachting van de commissie. Ze hadden moeten melden. Het was een stuk interne historiebeschrijving, maar primair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 Dat ik toch uh, zal zeggen tegen de Nederlandse bank. De Nederlandse bank, de huidige directeur, heeft intussen ook gezegd... dat het eigenlijk toch wel anders had moeten, mm -hmm. dat het dus spijt. Maar dat duidelijk wordt gemaakt als een parlementaire enquêtecommissie... stukken vordert gewoon opeist. Ja, dan heb je, dus je dat te geven. Knuwen, dan heb je dat te geven als je twijfelt of iets eronder valt. Want je zou hier wellicht kunnen twijfelen. Maar dan is het natuurlijk aan de commissie om te besluiten. En dan treed je een overleg. En niet pas nadat wij dat door een kant worden gebeld. Dat mm. is de omgekeerde wereld. Nou geeft de Volkskrant aan dat um, minister De Jager... inmiddels hierover contact heeft gehad met de Nederlandse Bank. Um, hij heeft daarmee aangegeven dat financiën het belangrijk vindt... dat volledige medewerking wordt verleend. Um, heeft u het idee dat er verder nog iets gebeurt van... Uh, van de jager richting de Nederlandse Bank... dat er inderdaad een berisping zal plaatsvinden, bijvoorbeeld? Of die een gewoon een boze brief schrijft. Wij wachten nu, dat zullen we zien. Maar wij willen nu eerst als enquêtecommissie... horen van minister De Jager. Want we hebben dus ook een brief geschreven als commissie. De brief is vorige week de deur uitgegaan. Hoe hij hier tegenaan kijkt. En vooral ook hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Want dat instrument van een parlementaire enquête... Mm -hmm. dat moet kunnen werken. Is het hoogste ja. middel van het parlement. En dat moet kunnen. Dus vandaar dat wij dus ons ergernis hebben laten blijken... Eerst het hebben gevorderd. Die brief is toen getekend door Jan de Wit en door mij. Echt gezamenlijk ook van wij vinden dit als hele commissie, als hele Kamer. Dus we wachten gewoon een reactie af. Ja. Maar we schrijven niet zomaar zo'n ik Maar oké, okay. ja, maar het gaat natuurlijk ook om de geloofwaardigheid en autoriteit van het parlement hè? en zo'n enquêtecommissie. Het is het belangrijkste instrument voor onderzoek. Wat een parlement heeft, er is ook een hele wetgeving voor... en als we iets vragen, dat heet vorderen... Maar dat is juridisch een hele zware pret. dan moet je dat dus gewoon geven. En als je twijfelt, valt iets eronder... dan moet je dus zeggen, dan bel je naar de voorzitter van de commissie... ik wil een gesprek, want ik twijfel of dit moet. Maar dat kan natuurlijk niet zijn dat je mij dit achteraf moeten horen. Ja, maar dan wacht u dus, geeft u net al aan het antwoord even af... en de reactie van de minister De Jager. Maar als u dat niet bevalt, kunt u het daar niet bij laten, toch? Wij wachten altijd eerst de reactie af en ik ga er vanuit, hop, en wij gaan er als hele commissie vanuit, dat er duidelijk in staat, dit was eens en nooit meer en het kan niet gebeuren. Okay. Dit is uit 2010, maar nogmaals, een enquêtecommissie is belangrijk en ik hoop en vertrouw erop dat de dat ook zal schrijven, want zo kan het niet, want dan kan het parlement niet werken. Mevrouw Peers, niet onbelangrijk lijkt me in deze. Heeft u belangrijke informatie gemist? Stond er belangrijke informatie in die twee rapporten? Weet u dat inmiddels? We hebben de rapporten inmiddels ontvangen. En daaruit tot nu toe bleek dat er voor ons geen nieuwe dingen in zaten. Omdat we natuurlijk zelf enorm hebben gespeurd. Ook met de informatie die we wel hadden gehad. En wellicht had het wel het proces kunnen versnellen en kunnen helpen. Maar het gaat erom, het moet gewoon gegeven worden. Dat is het uitgangspunt. En die twijfel, als je die hebt, moet je die delen tijdig met de commissie. En niet pas als de Volkskrant erover heeft gepubliceerd. Helder. Helma en dank u wel. Graag gedaan. Gaan we naar België, want het is dé knoop, nog altijd, van de Belgische politiek. Het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Het onderwerp tijdens die eindeloze formatiepoging in België. Maar de splitsing van het veelbesproken district is nabij. Belgische politici mogen er vandaag over stemmen. Joris van Poppel, in België, in Brussel. Is het daarmee een heel spannende dag vandaag? Niet heel spannend. Spannend, want het gaat gesplitst worden. Maar het is wel een historische dag. Gisteravond, het VRT-journaal gebruikte die woorden historisch. Eindelijk... Een probleem dat al, al 50 jaar bestaat in de Belgische politiek. Volgens sommige bronnen zelfs sinds Napoleon al. Dat werd gisteravond ook uitgelegd hier op de televisie. Nou, dat probleem heeft ervoor gezorgd dat, dat die formatie zo lang duurde dat België eigenlijk de afgelopen jaren praktisch onbestuurbaar was. Er is een regering overgevallen, wat ik zei, lange formatie. Nou ja, dat heeft allemaal tot een, enorm, een enorme knoop geleid, die uiteindelijk een half jaar geleden is ontward toen de regering was, uh, is gekomen. En toen is afgesproken dat er binnen een half jaar gestemd zou worden... om dat kiesdistrict, dat uh, vervloekte kiesdistrict... zoals het hier door veel mensen wordt genoemd, eindelijk te splitsen. En dat gaat dus vandaag gebeuren in de Belgische Senaat... en dan over een week of twee, drie in het Belgische parlement. En dan is het echt zover. Dan is brussel voor vielvoorde gesplitst. Ja, wacht even Joris. We hebben hier al heel vaak over gesproken. Weet je dit mm -hmm. zeker? Bijna zeker. Bijna zeker. Kijk, er is een akkoord. Er is een akkoord tussen regeringspartijen dat ze hier allemaal mee gaan instemmen. En die regeringspartijen die zullen zich daar ook aan houden. Dus het moet wel heel gek lopen. Dat wil niet zeggen dat er geen discussie meer over is. Je hebt nog steeds de Vlaamse nationalisten, de NVA van Bart de Wever. Die is enorm tegen. Daar wordt ook nog steeds enorm met die oppositie gediscussieerd. Daarover gisteravond op televisie nog het. Twee Vlaamse politici, een Vlaams nationalist versus een christendemocraat, die echt fel nou ja, waren aan dekwechten uh, waren aan tafel, omdat het nog steeds zo gevoelig ligt. Kijk, die, die Vlaamse nationalisten, uh, die, wordt, die zeggen van het gaat allemaal niet ver genoeg, het wordt nu gesplitst, dat kiesdistrict, uh, maar uh, nou ja, dat is toch, uiteindelijk toch nog heel slecht voor de Vlamingen. Terwijl die Vlaamse nationalisten altijd heel erg graag, dat was hun grote punt, het splitsen van dat kiesdistrict, nu gebeurt het en nu is het volgens hen toch nog niet uh, ver genoeg en dat... dat dan gaat het over details als rechters, hoeveel rechters precies Nederlands moeten spreken in Brussel. En waar precies, uh, nou ja, wat precies de bevoegdheden zijn van uh, lokale politici uh, in kleine dorpjes rond Brussel. Echt kleine lokale details die in het verleden zo groot zijn opgeblazen. Dat nou ja, alles daaraan belangrijk en zeer gevoelig ligt in België. Ja, maar goed, stel dat er dus wordt gesplitst, Zoals als het er wel in zit. Kunnen Vlamingen en Walen dan wel probleemloos naast elkaar daar leven? Dat, dat durf ik niet te, niet te garanderen. Ook Al niet. Nee, ook niet. Ook niet. Nee, ja, zijn er ook nog andere issues natuurlijk. Dus uh, nee, ja, dit is wel een heel belangrijk punt natuurlijk. Maar het is ook vooral symbolisch. En ja, daarnaast, in die regeringsonderhandelingen, zijn ook nog een heleboel andere belangrijke punten afgesproken. Bijvoorbeeld niet onbelangrijk. Het geld. Hoe gaan we het geld verdelen? Het, het rijkere Vlaanderen, dat vindt dat het te veel betaalt aan het armere Wallonië. Nou, ja, dat, uh, dat is een heel complexe structuur. En die wordt ook nog omgebouwd. Dat gaat niet meer lukken voor de zomervakantie. Dat moet voor de volgende verkiezingen. Die zijn over twee jaar alweer. Dus binnen twee jaar moeten ze een akkoord krijgen over het geld. Dat is bijzonder complex. Daar gaat ongetwijfeld nog heel veel meer ruzie over, uh, over ontstaan. Um, nou ja, ze hopen dat dat voor de volgende verkiezingen dan allemaal afgerond is. Maar zoals ik zei, garanties durf ik zelf op deze historische dag niet te geven. Iets. Zeg mij dat we je er nog wel weer eens over spreken jongens. Ja. Hartelijk dank. ...naar Den Haag, waar de Iraakse minister van Immigratie op bezoek is. Hij komt er praten over de problemen rond de Iraakse asielzoekers. Eerst verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. A4 bij Den Haag is een ernstig ongeluk gebeurd. Richting Amsterdam is de hoofdrijbaan nu dicht... ...bij knopend Ippenburg, om de hulpdiensten de ruimte te geven. Er staat 3 kilometer fieden. Ja, de spits mocht minder druk verlopen. Op de A28 was dat niet het geval. Richting Utrecht staat nu nog 5 kilometer bij Amersfoort. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Birma begeeft zich aarzelend op het pad van de democratie. De Oppositieleidster Aung San Suu Kyi waarschuwt voor een te groot optimisme... en ze is niet de enige die denkt dat Birma er nog lang niet is. In de etnische staat, Kachin, vechten rebellen tegen het Birmeese leger... vanuit een strookbevrijd gebied. Zij geloven pas dat Birma de goede kant op gaat... als ze dezelfde rechten krijgen als de Birmezen. Correspondent Michel Maas bezocht de frontlijn en het ziekenhuis... en zag daar mannen die niet kunnen wachten tot ze weer kunnen gaan vechten.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 De Radio 1 Sportzomerbus. Het is vandaag precies 61 jaar geleden dat het laatste schip met molukkers aankwam in de haven van Rotterdam. Het waren vooral soldaten uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Knielmilitairen dus met hun familie. Ongeveer 12.500 mensen kwamen zo naar ons land en dat wordt vandaag herdacht. Onder meer in Amersfoort. En daar is op de Sportzomerbus Marco Bin Visser. Zeker de sport, sportsommerbus staat hier uh, op het terrein van kamp Amersfoort, het voormalige concentratiekamp. Zo kennen de meeste mensen in Nederland denk ik ook nog dat kamp. Maar dit hier in Amersfoort is ook de plek waar de Molukkers, de Ambonezen, zoals die in die tijd uh, werden genoemd, uh, medisch werden gekeurd nadat ze per schip in Nederland waren aangekomen en na die keuring hier in Amersfoort... werden ze dan naar verschillende plekken in het land eh, gebracht. Uh, die reis zeg maar, van Rotterdam vanaf dat schip naar Amersfoort... en vervolgens naar de andere plekken in Nederland... die wordt vandaag overgedaan. Uh, dat komt omdat het vandaag precies 61 jaar geleden is... dat het laatste schip met Molukkers hier aankwam. 12.500 mensen zijn zo uh, naar Nederland gebracht. En uh, ja, ik zie hier in uh, de ruimte achter hier op het kamp... al de mensen zich aan het uh, verzamelen zijn. En ik zal eens even aan de dagvoorzitter vragen. Rocky Turutero, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat nou voor mensen die hier komen vandaag... Het zijn Molukkers, maar dat, ja. zal, je, dat zal je niet <laughs> verbazen. Uh, dit zijn uh, mensen hier uit de omgeving die vandaag de hele dag die, uh, die reis gaan maken. Niet alleen een reis in de herinnering, uh, maar velen van hen zijn hier ook weer voor het eerst uh, in kamp Amersfoort. Um, omdat ze hier als uh, kinderen, als, als jongeren, als tieners uh, zijn aangekomen. Er komen ook ouderen van de eerste generatie, dat vind ik heel bijzonder. Want die zijn, dat zul je begrijpen, al diep in de 80 dan wel in de 90. En uh, uh, we willen stilstaan bij het feit dat we hier al zo lang zijn... daar waar we ooit te horen hebben gekregen dat het slechts tijdelijk zou zijn. Ja, het zou uh, in het beginsel om een week of zes of zo... en dan zou het ja. wel weer opgelost zijn daar. Ja. Zo, ja. zo werd daar toen over gesproken. Ja, inderdaad. Uh, dat gold voor mijn vader en moeder uh, ook. Nou, het is uh, langer gebleken en dus ben ik hier uh, geboren. Ja, ja, want u bent in Nederland geboren. Ja, ja. ik ben, uh, wij noemen uh, een, uh, dat een, een kampkind. Ik ben in het woonoord IJsseloord uh, bij Capelle aan de IJssel uh, geboren. En later zijn we naar Midden-Nederland verhuisd. Ja, ja. Nou, zou je kunnen zeggen dat met deze speciale dag vandaag... eigenlijk een, een jaar van herdenking wordt afgesloten? Namelijk 60 jaar Molukkers in Nederland... Ik ga eventjes naar de directeur van het Nationaal eh, Monument, eh, want het begint allemaal eh, hier vandaag bij u. Eh, we kunnen vaststellen dat die geschiedenis belangrijk is, de geschiedenis van de Molukkers en hoe ze naar Nederland gekomen zijn. Maar we zijn ook in een jaar waarin bijvoorbeeld het Moluks Historisch Museum in Utrecht gesloten gaat worden, omdat er geen geld meer voor is. Ja, dat is een coïncidentie die je niet kunt plannen. Uh, zeker niet 60 jaar nee. vooruit natuurlijk. Um, Belangrijk is dat we uh, de geschiedenis van wat er met die molukkers gebeurd is in Nederland... hoe zijn ze naar Nederland gekomen, wat is er daarna gebeurd... dat we dat voor het voetlicht brengen, want de meeste Nederlanders weten dat niet. Uh, het, het is al een langer dan een generatie geleden, dus dan zijn ja. we dat niet bewust. En de bijzonderheid van Kappen-Amersfoort is dat wij natuurlijk opdracht hebben... om de geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog voor uh, alle bezoekers in beeld te brengen... Maar die geschiedenis stopt niet in 1945. Dat kamp was er nog. En dat kamp is ook als demobilisatiecentrum gebruikt voor die molukkers. En dat willen we graag ook laten zien. Goed. Nou, die geschiedenis die gaan we uh, vanochtend uh, verder bespreken. Ik blijf hier voorlopig met de sportzomerbus. We gaan natuurlijk ook nog met de mensen praten die hier nu binnen aan het verzamelen zijn. Tot straks. Goed uit Amersfoort. Mark Robin Visser. Hele dag dus op de sportzomerbus. Kunt u volgen op Radio 1. We gaan nog even naar Den Haag op de Iraakse ambassade om precies te zijn. Want daar is verslaggever Joost van der Kerkhof die... Een... Een bijeenkomst bijwoont met de Irakse minister van Migratie, Duski. Die bijeenkomst staat op het punt van beginnen, Joris. Dus die sprak eerder deze week met Leers, hè? onze minister over de Irakse asielzoekers. Met wie gaat de Iraakse minister nu in gesprek? ...met een aantal asielzoekers die in Nederland wonen. Een deel van de mensen komt uit, die heeft die actie in Ter Apel meegevoerd. Een ander deel komt hier om van de minister te horen hoe de afspraken zijn geweest met de Irakezen die in Ter Apel zaten. En ik denk dat ze vooral heel erg graag willen horen van hun eigen minister, hun eigen Irakese minister... ...hoe hij tegenover een terugkeer staat. Minister Leers vindt dat ze terug moeten. De mensen zelf hier uit Irak die willen niet dat ze, dat ze terug gaan... En de minister, de Irakese minister, die, die geeft aan van uh, als we teruggaan, uh, dan alleen maar op, uh, op vrijwillige basis. Hier komen uh, zes mannen, oh die zijn allemaal met elkaar aan het, uh, aan het bellen. Um, die komen nu binnen, een van de, van de heren is, is de woordvoerder. Ik zal hem eens even wat vragen. Um, mag ik u heel even wat vragen? Ja. Wat is voor, voor u in, in één zin eigenlijk het belangrijkste van wat hier vanochtend gebeurt? Nou, wij willen graag uh, ja, uh, samen even mededelen met de minister uh, van Irak. Even kort aan uh, hoe, uh, hoe is het gegaan met de heer Leers. En het belangrijk uh, punt is om mededelen met de minister. Hij heeft zijn ambtgenoot, meneer heer Leers, uh, geïnformeerd dat, dat Irak nog steeds niet veilig is. En dat... Mensen niet kan terugsturen. Dus maar het wordt wel een bijzonder gesprek. Dus u spreekt met iemand van het land waar u oorspronkelijk vandaan komt, ja. uh, waarvan u weet dat het niet meer veilig is. Ja. En zal hij dan zeggen: inderdaad, het is niet veilig, kom maar niet terug? Nou, hij heeft zelf tegen minister Leers gezegd dat het uh, gewoon uh, Irak niet veilig is. Dus dat is gewoon een feit, die bevestigd wordt door de minister van Irak. En uh, ik bedoel, uh, ja, uh, de heer Leers moet uh, zijn ambtenaar ook respecteren. Ja, nou gaan we naar binnen. Ga ik Dankjewel. met u mee naar, naar binnen. Uh, spullen mee. En dan uiteindelijk uh, hebben ze eerst dit gesprek hier en dan rond een uur of twee. Uh, zullen meneer Leers en uh, zijn Iraakse ambtgenoot, meneer Dusky... die zullen dan uiteindelijk het verhaal vertellen... wat zij met elkaar hebben afgesproken. Zo zal deze dag verlopen. Nou, Wilwas, dan horen we later wel van je hier op Radio 1. Dank voor nu. Op Radio 1. Oh, dat was snel weg. Ja, op Radio ja, 1 gaat de sportzomer beginnen om 10 uur. Thijs van der Brink, goedemorgen. Goedemorgen. En wie hebben jullie zo al te gast? Uh, CDA-Kamerlid Pieter Omzicht, financieel specialist van de fractie. Die staat niet op de nieuwe lijst. Nee. Maar de nummer 4 van die wel op de lijst stond, Elie Blanks. Maar die is ineens burgemeester van Helmond geworden. Dus er zit een gat. Gaat hij daarin springen? Er zijn een aantal afdelingen die dat willen. Uh, we horen zo van hem of hij het zelf ook wil. En ja, of die dan ook mag. Want dat weet je dan natuurlijk ook nog niet. Nee. Nee. Verder komt de commandant van de brandweer in Amsterdam. Want er zijn een korte tijd vier. dagen. ...gevallen door brand, terwijl er normaal gesproken zes per jaar vallen. En wat blijkt nou? De gemiddelde huiskamer gaat veel sneller in de fik dan twintig jaar geleden. Hm. Als het toen brand ontstond, duurde het nog wel een tijdje... voordat de hele kamer in de fik stond. Maar doordat al het materiaal veel brandbaarder is... ...gaat het nu allemaal veel sneller. Dus hij zegt, hij komt zeggen, jongens, allemaal nieuwe uh, bankstellen en uh, gordijnen. Het uh, komt echt door de goedkope meubelen. Nou, ik weet niet of het goedkoop is, maar in ieder geval veel brandbaarder materiaal allemaal. Oh. Nou, interessant. Tijd van de Brink, dus. En Willemijn Veenhoven na tien uur in de sportenzomer. Morgenochtend, zes uur. Radio 1-journaal weer met Lara Rensen. Ja, bedankt hè. <laughs> Fijn weekend, jongen. Hoort je bij maandag weer? Goedemorgen. Zeg jij maar, kan niet? Ja.